op hun gedrag. Het partijbestuur van de Vlaamse Liberalen... komt vanochtend bijeen om te praten over de dreigende Belgische kabinetscrisis. Ze dreigen het vertrouwen in het kabinet letermen op te zeggen... omdat dat nog altijd geen knopen heeft doorgehakt... over de opsplitsing van het tweetalige kiesdistrict... Brussel-Halle-Vilvoorde. Het is vrijwel onmogelijk een oplossing te vinden... waarmee zowel Vlamingen als Walen kunnen leven. De Iraanse revolutionaire garde is begonnen met oefeningen... in de strategische straat van Hormuz in de Persische Golf... De driedaagse oefening heeft de codenaam grote profeet gekregen. Aan de militaire oefening nemen we een marine en de landmacht en de luchtmacht deel. Iran oefent elk jaar in het gebied waar bijna de helft van de olietankers van de wereld passeert. Volgens deskundigen wil Iran juist daar zijn militaire kracht tonen. Het industriële conglomeraat Hyundai heeft in het eerste kwartaal recordwinsten geboekt. De Zuid-Koreaanse concerns onder die naam profiteren van het sterke herstel van de Chinese economie. Onder Hyundai vallen onder meer uit de grootste schipsbouw ter wereld en de vierde autofabrikant ter wereld. Beide boekten in de eerste drie maanden van het jaar meer winst dan ooit. De bedrijven zijn voor de komende tijd optimistisch omdat ook het aantal orders de laatste maanden sterk is gegroeid. Het weer droog, geregeld zon, ook stapelwolken, middagtemperatuur 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. I'm sorry.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 Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great, take your mighty state. Got myself a-crying, talking, sleeping, walking. Living dog. Living dog. Got to do my best to please her, just she's a living dog. Living dog. I got a rolling eye, and that is why she said Buys my soul Buys my soul Yes, my soul. soul. me yes, Shut up, guys What does this band do? Take a look at her head. Well, it's surreal And if you don't believe what I say Just feel oh, I got Or lock her up in a trunk ah! So no big hunk oh. And steal her away from me Get got down! Myself okay. myself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 still I'm It's only a song ring. Yeah. Well, yeah. I feel sorry for the yeah. elephant. Yeah. Come on, guys. Yeah. Come on. Yeah. Living Doll. Cliff Richard, The Shadows. En gaan een beetje geholpen door de Young Ones. Ja, en jij hebt daarop leren dansen. Ik heb hier. Dat is een slow fox dit. Dat ga ik geen leeftijd. Slow, quick, quick, slow. slow. Dat is heel moeilijk. Maar we gaan nu praten met uh, onze hoogvlieger in Zandvoort. Michel ja. Demmers. Hoogvlieger. Waar, waar danste jij op, Mies vliegen onder de radar onder andere. <laughs> politiek gezien. Politiek ja. gezien, ja. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Maar we gaan het ook een beetje over politiek Zandvoort hebben. Want dat heeft er ook mee te maken. Uh, er komen van alle kanten...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 Het ongeschijnlijke nadeel is dat ze dan lager vliegen. Ze zeggen heb je meer overlast. Mm -hmm. Maar ze kunnen meer in een uh, soort van zweefmodus zitten. En uh, de, meer in een stationaire stand. Dus dat betekent dat je minder brandstof verbruikt, minder zwarte lakens hebt in Bad Hoeven ja, ja, maar hoeveel heb je of, of een zwarte, ja. zwarte boot op de kaag. En uh, dat je uh, dat iets.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 goed um, die zienswijze hebben jullie daarop gereageerd nee want de zienswijze die als uh, zandvoort heeft op deze zienswijze niet gereageerd omdat het uh, uitsluitend gaat over naderend verkeer uit duitsland via pampers ja, dus maar ja uh, dan ga je dus de, inderdaad over, over uh, het gedeelte land -Ingels.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 omtrent dat uh, verdrag. dan zeggen ze. Ja, u bent uh, niet uh, ontvankelijk, want uh, het, het gaat hier. gaat, het gaat, u bent geen belanghebbende, want het gaat heel u helemaal niet aan. Maar goed, dat betekent niet dat we daar goed over na moeten denken. Als zijnde de gemeente Bloemendaal, de gemeente Zandvoort, Nationaal Park te kennen met Duinen en de Waterleiding Duinen. Dat je dat goed monitort. En dat kan tegenwoordig. He, je kan dus op de radar kan je da, 24 uur per dag volgen. Ik weet niet of dat al in werking is, maar dat. Is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 Uh, voor de landingsbaan uitkomt. Uh, want nu is het zo dat met uh, uh, bepaalde wind en met uh, bepaalde uh, luchtdruk dat je steeds een beetje moet... Uh...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 Want het uh, instrumenten, instrumenten, landingssysteem bestaat al. Hier les. Ja. Ja, en daar kom je op het laatst op. Dus nu komt een stukje voor. Ja, die al, Ja, dat... Waardoor je eigenlijk nog uh, meer, meer stevig op het glijpad komt. Meer precies, ja. Okay. En, en dat zou dan betekenen dat je dat lange rechte stuk voordat je op de grond staat. Ja. dat je dat wat meer kunt waarborgen. Nou ja, dat je dus in ieder geval uh, de, de contouren die aangegeven zijn.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 Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prochain temps de la fac in l'encon des petits De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lul, Paul de Lul, Paul de Lul. Ladies en gentlemen, the Netherlands. <tied> Hallo, soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Zodra de lille aan mijn hik van te door alle heer, zodra mijn hulp op de korte verfenter, zodra de mijn als we zitten in Jeruzalem, maar zitten we in de slachtige boots. Maar zitten we in de slachtige shalom, in de emmer zitten we in de slachtige shalom, maar zwarm, maar is veel loop. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, Oh, I paura la bala e segnato un noto turning around and my life is over ma bru pa diare che ti dar l'amore ti che dar lo bardo dimi te on tatti on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 Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik haal alleen van jou. Allemaal. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg me mee, de Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik haal alleen van jou. De beste zes met me mee, tot elkaar.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 Nee, ik denk dat de Paasraces op het circuitpark Park Zandvoort dat in heel Nederland wijd en breed bekend is. Ja. Is dat ook het begin van het seizoen? Voor dat ons is het natuurlijk al geweest. Ja, voor ons is dat eigenlijk wel de officiële aftrap van alle Nederlandse kampioenschappen. Dus daar waar het echt serieus om gaat in de Nederlandse autosport, dat start altijd met paasen. Wat is serieus? Nou, dat zijn echt de officiële door de KNAF, de Autosportbond, geautoriseerde kampioenschappen, nationale kampioenschappen.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 Ginetta, Aston Martin, Porsche, dat soort, dat soort echt, auto's. Echte kanonnen. Ja, echte kanonnen. Ja. En ook kanonnen van rijders erop. Ja, oh ja. Ja, echt ja. de beste rijders van Nederland ja, Die zitten erop. Jeroen naam en Blekeman kennen hem al. Ken hem al. Uh, nou, Jeroen Bleekemolen <laughs> rijdt rijd, rijd bijvoorbeeld ook mee. Nou, dat geeft ja, wel aan dat ja, de, het niveau van de ja, klasse. Ja, ja. Hè? Maar ook uh, Phil Bastiaans, een Duncan Huisman, Ricardo van de Ende. Dat is allemaal Donald Molenaar. Echt de, de bekende Nederlandse coureurs uh, doen allemaal mee. Ja, Kortom, het is een uh, groot programma. Om 1 uur beginnen van vanmiddag uh, de kwalificaties, heb ik gelezen.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 Uh, nou, we hebben een heel mooi programma. Uh, nu de Paar dan straks de Pinkstrasers natuurlijk over zes weken. En dan uh, begin juni de twintigste editie van de, de Masters of Formula 3. Dat gaat echt een heel leuk evenement worden. Uh, we hebben een nieuwe hoofdsponsor voor dat, voor dat uh, gebeuren, Red Bull, een bekende energiedrankjesfabrikant. Ja, geeft... Uh, geef nou ja, Red Bull gaat inderdaad de Masters vleugels geven. Ja, okay. Het uh, gaat een grote promotiecampagne, gaat er gevoerd worden. Dus we hopen echt weer dat we die twintigste editie weer eens ouderwetse Masters hebben met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 Ben ik... Ga je gang. Even naar de toekomst toe. Uh, er is heel veel sprake geweest over milieuvriendelijke racen. Elektrische raceauto's. Is daar al bij jullie iets aan de gang? Een beweging? Of, of staat het mm. nog helemaal in de kinderschoenen? Nou, het, zo zog... het is wel iets wat nog... Uh...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 uh, Geluidsdagen noemen wij dat. Lavaidagen. <laughs> <Dat lawaai> <laughs> ja, maar. Uh...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 He, dat, dat geldt niet meer voor dit jaar? Dus. Nee, dit jaar kunnen wij nog geen dit gebruik maken seizoen. van die dagen. Nee. Op zijn se vroegste seizoen 2011, maar daar hebben we goede hoop op. Oké. Okay. Weet je alles wat je. Ik weet dat nu alles. Dus je gaat ook naar circuit? Ja. En ik praat over geluidsdagen in het vervolg. Oké. Okay. <laughs> dank Ik wens je uh, een hele prettig weekend en natuurlijk een heel prettig seizoen. En misschien zien we elkaar nog op SQI uh, nu of een andere keer. Oké, okay, dank je wel. Tot Blonde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 Dat zei, ze lachten er, er niet eens bij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 Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt, weet. Ja, even aan mijn moeder vragen, maar wij gaan het uh, ja, moet, aan Willem Appelman moet, vragen. Maar jij moet, <laughs> moet, maar jij moet nog veel aan je moeder vragen, hè? of je mag dansen vanavond? Ja, ja, oh, ja ik moet, of naar het mag? Ja, ja, ja, we gaan het vragen. Maar we gaan het nu aan Willem Appelman, we het, uh, vragen. Appelman vragen. Welkom. En, welkom. Hallo. En uh, Jano is er ook bij. Jano Koster. Al twintig jaar wonen we in Zandvoort. Um,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 En uh, nou ja, dus die is wel aardig ter zielen. En ondertussen waren er allemaal problemen met de flats. Uh -huh. En dat duurde maar, dat duurde maar. Tot wel echt wel twintig keer. Dit jaar stuk. We hebben het schrijven nu net 3 april. is geen grap. Hoe gaat dat stuk? Ja, um, uh, oude uh, onderdelen erin. Uh -huh. Slechte onderdelen erin. En ja, daar moet een list uh,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 Ja, ja, zijn. De zesde etage is niet eens per lift bereikbaar. Hè? Oh nee, nee, nee. nee. nee. Hij gaat, dus je tot, aan vijf, aan gaat en tot de je... vijfde. Ah. En dan moet je de rest lopen. Ja, ja. ja. Oh, goed. Maar um, ik beproef hier dat het niet gaat om één flat. Nee. dus nee. Jano nee. wil wat zeggen. Ja. Want je zou eigenlijk niks zeggen, zei je van tevoren. Maar we <laughs> willen ook van jou een mening horen. Oh, nee, um, William heeft, uh, nou, ik weet niet meer wanneer het was, anderhalve week geleden, een actie op touw gezet.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 Nee, die waren uh, expliciet uitgenodigd, maar ja? ze wilden uh, expliciet niet komen. <laughs> en waarom niet? Nou, dus, ze willen niet ad hoc maar eventjes uh, dingen zeggen en zich uh, laten zien. Dus, uh, maar jongens, als je uitgenodigd wordt voor een probleem, hoef je toch niks te zeggen? Ik kan toch ook luisteren. Nou ja, min of meer, maar nee, ze bedanken ervoor. Het is nu de kei, voor een EMM, ja, ja. en die waren nog wel geneigd om veel meer dichterbij de mensen te staan. Er waren ook problemen natuurlijk, maar nu is, lijkt het beleid te zijn vanuit Amsterdam om dat zo aan te pakken qua communicatie. Ja, aan. dat is natuurlijk makkelijk, makkelijk gezegd, want Zandvoort heeft een eigen directrice.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 Um, die enquête, um, vraag je daar mensen voor nu? Of ga, ja. je dat, ga je dat met blaadjes in de postbus stoppen? Nou, ik vraag nu uh, mensen of zij zou, zouden zou, misschien via de, jullie deze radio om zich te melden als ze in die flats wonen van de uh, Keesomstraat. Maar misschien zijn er ook wel uh, bewoners van andere flats uh, waar liften niet goed functioneren, ja. dat die ook zeggen: je, Nou, bij ons vinden we het ook nodig. Dan denk ik dat we een, een gezamenlijk uh, puntje kunnen maken als we allemaal daar de enquêtes kunnen doen. Ja. Ze, bij wie kunnen ze zich specifiek opgeven? Uh, boh, mijn ja. naam is Julian Appelman. Ja, <laughs> laten, ze maar, <laughs> laten ze zich maar bij mij opgeven. Heeft u ook een adres? Uh, uh, e of een e-mailadres? Of een postadres, want als ik mijn briefje ergens in wil dienen, moet ik het ergens uh, ja. bij Willem Appelman naar binnen schuiven. Keesomstraat 141. Oké. Okay. Dus antwoord natuurlijk. Ja. <laughs> en of anders: uh, Wappelma, Apenstaartje yahoo.com. Okay. Gewoon, dan kunnen ze gelijk nu gelijk e-mailen en okay. dan telefoon erbij. En... Wappelma. Wappelma, niet... Uh, ja, klopt. w Ja, maar aan elkaar vast. Aan elkaar. Nog even het probleem. Of eigenlijk uh, wat er nu gebeurd is. Jullie hebben een bijeenkomst gehouden en het was goed bezocht. Er blijken ja. veel meer problemen te zijn. Ja. Hoe nu verder? Heb je na die uh, bijeenkomst al gesproken met uh, de Kai bijvoorbeeld? Of met, met iemand? Nou ja, die meneer... Uh, een, zeg maar een... Ik weet niet wat zijn functie zei. Hij doet een beetje de flats daar ook. Een huismeester? Nee, hij is geen huismeester. Hij is meer wel van het kantoor. Die... Technisch onderhoud?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 uh, ik ben ook toen uh, toen ik die actie startte, uh, uitgenodigd bij het overleg met uh, De liftonderhoudsbedrijf onderhoudsbedrijf mm -hmm. En de liftadviseur adviseur uh, Van de KEI, van de Kei.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 begrijp ik dat door die, dat overleg met de installateur of de onderhoudsschermen. Of... Nou, we hebben in ieder geval een beetje in het licht gezeten doordat lift het de lister deed afgelopen week. Echt zeven dagen. Dat is gewoon echt een verademing. Een luxe. Dat is een luxe. Je bent weer helemaal ja en ja, hoe je benen erbij weet Je hebt goed goede condities. Maar uh, maar ook dat hij het weer doet. Dus we zijn hem weer heel blij dat hij het doet. Ja, wat dat betreft. Ze zitten daar bovenop en ik laat ze ook niet meer los, hoor.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Fluk met het NOS-journaal. De stijging van de werkloosheid vlakt verder af. De werkloosheid is opgelopen tot 427.000. 6.000 meer dan een maand geleden, meldt het CBS. Daarvoor afgelopen half jaar stijgt de werkloosheid gemiddeld met 8.000.